De inspectie jeugdzorg is een onderzoek begonnen naar de begeleiding van de broertjes uit Zeist. Zaterdag maakte NRC Handelsblad bekend dat de familie van de jongens al langere tijd in beeld was bij jeugdzorg. De inspectie heeft inmiddels een feitere laas opgevraagd bij alle betrokken instanties. De kinderbescherming doet ook een eigen intern onderzoek.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 Irak is vandaag opgeschrikt door een reeks van aanslagen met autobommen in Sjiitische wijken. Bij de ontploffingen in Bagdad en in de olisat Basra zijn zeker 34 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in Bagdad, daar ontploften 9 bommen. De afgelopen tijd zijn onder Sjiiten en Soenieten tientallen doden gevallen bij bomaanslagen over en weer. Caris van Houten gaat de Zweedse actrice Greta Garbo spelen in een film over haar leven. Ze gaat de film ook produceren.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 Voor er rijden ineens allemaal auto's in de studio. Ja, ze rijden nog hard, uit. Ach, leuk, wie doet dat dan? <laughs> ja, het is uh, wel leuk, dames en heren, wat u nergens ziet. zit u natuurlijk in Zandvoort wel. Als u bijvoorbeeld uh, zou afstemmen uh, uh, tijdens het luisteren naar kanaal 45 in Zandvoort en 40, als u uh, anders luistert. Dan ziet u de live beelden van de Pinkster Racers van het Zandvoortse circuit, want dat is vandaag aan de hand. We gaan ook af en toe contact zoeken met het circuit om wat live verslag te krijgen en te horen hoe het actueel is. Maar wilt u beelden zien, kan dat natuurlijk op Sigo kanaal 45 of elders in de provincie waar u luistert op kanaal 40. En we zien nu heus live beelden van het circuit, want dat kunnen we met C.F.M. Ja, ja. Prachtige live beelden. Wij kijken ook hier in het studio. Ja, we zien het. Ja. Oh, met een mooie auto! Verder is het gewoon geen mooie Pinksterdag, want het is kloten weer buiten. Maar goed, het begon net te regenen en zo. Nou is dat voor het circuit natuurlijk wel weer leuk, al die slippartijen en... Uh... Ja, daar ga je toch voor. Je gaat er niet voor om die auto's te zien rondrijden. He? Je gaat er voor om, maar dan stel je je lekker in de slip te zien rond. Dat vind je het mooiste wat er is natuurlijk. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Ik dacht gisteren, wat zat er op mijn hoofd? Ik denk, er zit iets op mijn hoofd. Dat dacht ik gisteren. Ja. Geen voelen bleken het de heilige geest te zijn. Nee. Afgejaagd, <laughs> maar even goed. Van harte, goedemiddag. Wij zijn er weer. Het is maandag, het is tweede Pinksterdag, maar dat deert ons niet. Lekkere muziek draaien. Vandaag hebben we weer een paar nieuwe dingen. We hebben natuurlijk ook, zoals ik vorige week al aangekondigd heb, de nieuwe studie van Carol Emerald en die van Rod Stewart. Ook daar gaan we vandaag weer wat extra aandacht aan besteden. Ik heb ook de nieuwe cd van Anouk besteld. Die uh, is er als het goed is uh, woensdag. Ik heb er wat dingen van gehoord, maar dat is wel erg mooi. Ik heb er een paar tracks van en uh, die, ga ik u, die ga ik u natuurlijk laten horen vandaag. Geweldig hè, hoe ze het gedaan hebben. Negende geworden. Ja, ja, we staan weer eens op de kaart bij het Songfestival. Zo is dat. Ja, maar ja, goed. Als je ook de prullen ziet, die ze de afgelopen jaren toppers en dat soort rotzooi, wat ze er allemaal heen gestuurd hebben. Je ziet gestuurd je stuurt er een keer een goede zangeres heen. En hup, het is gelijk weer klaar. Het is goed. Ja. En voorlopig, nou ja, goed. Het is, uh, ja, het is daar weer geweest. Dus het is het Lunch, hè. Zo heet het programma. Hadden we nog niet gezegd, wel? Nou? Had ik het al gezegd, Het het Lunch hè? Eh... Uh... Nee, hè? Nee. nee. Ik wel. Jij wel? Hè? Ja, op een bandje. Hallo. Ja, dat maakt niet uit. Dat is gezegd. Dat is gezegd, dat is ja. waar. Oké. Okay. Zandweer Luz tot twee uur vandaag. En uh, we gaan het proberen een beetje een leuke Pinkster uitzending. Ik probeerde ergens een mooie versie van Op een Mooie Pinksterdag te vinden. Maar helaas, dat is me niet gelukt. Er stonden er wel een aantal, maar alleen slechte. En uh, slechte versies en slechte kwaliteit. Dus uh, dat wil ik u dan gewoon niet aan. Uh, zo is het. Nee, dat doe ik er niet aan. Ik ga u geen slechte kwaliteit platen laten horen. Dat kan natuurlijk niet. in deze. Dus beginnen we maar een beetje met dansen op Pinksterdag, jongens. He? Lekker met de Bee Gees. Stay in mijn lijf. Eh, uh, uh, stay in mijn lijf. Sorry. Oh, you can't Een van de eerste films van de heer John Travolta. En zijn uh, naam was daarmee gevestigd. En als acteur, maar ook als danser. En u weet hoe het allemaal verlopen is. Hè? Daarna kwam Grease en zo mogelijk nog groter succes. We ziet het er allemaal een beetje zonder uit, dames en heren. Maar dat kan ons niet deren. We maken het er even, toe. even goed een gezellig boel van. Toch? Ja, doe even goed. Ik zeker wel? weten. Ja. ja, weet je het zeker? Ja, weet ik ah, zeker. Oké. Okay. Ja, op het circuit zijn natuurlijk de races aan de gang. Ik zag net al een fantastische mooie inhaalmanoeuvre. Helemaal prachtig. Uh, ik heb er verder geen verstand van natuurlijk. Maar uh, het ziet er allemaal wel leuk uit. Op het uh, Zandvoortse circuitpark. Uh, Roi in een witte auto zie ik nu. Ja, fantastisch. <laughs> Ja, ziet er echt gek uit hoor. Oké, okay, nou, uh, we gaan straks proberen om live verbinding te krijgen met het circuit, dames en heren. En uh, nogmaals, wilt u naar ons luisteren en u wilt ook de beelden zien... Dat kan natuurlijk ook allemaal nog, want uh, ja, dan moet je gewoon kijken op Ziggo uh, Kanaal 45. Want daar uh, worden alle races live uitgezonden door ZFM. En uh, ze u dus uh, echt, echt alles volgen. Het is niet zomaar even samenvatten, Kien. Nee, we hebben donderd. Gewoon een fantastische, uh, compleet uh, beeldregistratie van wat er op het circuit op dit moment gebeurt. Dat is geweldig. Uh, Kanaal 45 in Zandvoort en natuurlijk kanaal 40 elders in Den provincie. Als u tenminste Circo Digitaal heeft. Uh, dat moet ik u wel even bijvertellen. Want anders gaat het niet zo erg werken denk ik. Ja, Goed, nou, uh, afgelopen zaterdag natuurlijk iedereen uh, vol spanning voor het, uh, voor het televisietoestel. We Ik geloof ik, het Songfestival heeft nog nooit zoveel tijd kijkers getrokken. Vijf miljoen totaal en toen Anouk bezig was, zes miljoen. Heb ik uh, gehoord. Uh, dat, was natuurlijk een best, uh, dat is natuurlijk is een, een best aardig aantal van allerlei mensen die zeggen niks met het Songfestival te hebben. Ja, ik heb zelf niet gekeken, ik zat ergens anders. Maar ik vond het toch wel spannend. En... Uh, ja, ze heeft het fantastisch gedaan, hè onze Anouk. Ja, negende geworden. Maar de winnaar was ook mooi. Ja, het was al voorspeld. Een beetje dat ze zou gaan winnen. En dat gebeurde natuurlijk ook. Denemarken won met Emily de Forst. De, de eerste keer dat Denemarken het songfestival, uh, songfestival won was in 1963. En dat was nog met uh, Greta en Jürgen Ingman. Greta en Jürgen Die zongen het liedje Dansen Vies Ja. Uh -huh. Ja. Dat weet jij niet, hè? Nee, dan was jij nog niet geboren. Ja, je was wel geboren. Ja, je was hem net. Je lag nog in je luiers te poepen. Uh, ja, ja oké. Okay. Dus dat was... Ik geloof niet nou, dat wij toen al tv hadden. Dat was een van de eerste keren dat uh, Denemarken zo'n festival won. 1963, dus dat is exact 50 jaar geleden. En nu weer... Only Teardrops. En ik vind het een mooi liedje. The sky is red tonight.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 How many times can we break the rules between us? Only a tear drops How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only a tear drops So come and face me now You're on the stage tonight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 Live-opname van het Songfestival zelf. Dat hoort er natuurlijk al meteen. Emily De Forest en uh, het liedje dat. Uh, ja, uh, slechts. Uh, uh, tranendruppeltjes. Traantjes. Ja, zo heet het nog eenmaal. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Het is niet anders, He? toch? MUZIEK ja. Emerald was dat van haar laatste CD. The Shocking Miss Emerald. Geweldige CD trouwens. En uh, u hoorde het nummer Black Valentine. Geweldig plaat trouwens. Um, even kijken hoor. Want ik, oh ja, toch. Nee, ik wou zeggen ik ben niets vergeten. Maar ik ben niks vergeten. Helemaal niet. Nee hoor, ik vergeet nooit wat. Oh Nee. nee. Um, Stamford Lens op uh, CFM. Dames en heren, geweldig dat u er uh, allemaal weer bij bent. Uh, dat u gewoon lekker thuis zit te luisteren. Oh, misschien zit u uh, wel uh, ergens op een terras of zo uh, achter het scherm. Ja, misschien. Je weet het maar nooit. Mocht u verzoekjes hebben, bel gewoon even naar 023 573 1969. Altijd goed. Was ik dat te snel? Zeg ik het te snel? Ja. Nou, mocht u verzoekjes hebben, 573-1969. Uh, 023 ervoor als u buiten Zandvoort belt. Of als u met mobiel belt, natuurlijk. 023-573-1969. En ja, wel, oké. Okay. Een stukje vliegen. Wilt u Riebe vastpakken? No smooking! It's my The USA. Van de White uh, Album Opening track van, uh, van dat album En dat nummer we natuurlijk Back in the USSR Terwijl, uh, we gaan eens even kijken uh, Even kijken hoor, ik weet niet of het allemaal lukt We werden bijna Nee, het lukt niet ah. Zee, oh. Oh. Toch wel, valse ja. start Valse start, ja Jawel Vandaag, tweede Pinksterdag De bewolking overheerst En van tijd tot tijd kan er wat regen uitvallen uh, de wind is noordwestelijk en uh, is niet meer dan zwak en de temperatuur wordt maximaal een graad of 15. Vanavond en vannacht is en blijft het bewolkt en valt er enige tijd regen. De zwakke noordwestelijke wind neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen is het aan de bewolkte kant en vooral in de ochtend regent het nog. Maar in de loop van de dag uh, wordt het droog en met een beetje geluk uh, komt de zon er ook nog even bij. De wind is noord tot noordwest en uh, is matig tot vrij krachtig. En uh, het wordt niet warmer dan 13 graden. Nou ja. Kan Zuid het niet beter? Zuider Zuidwesten maar weer op, hè. Toch? Ja. En de regenjas dan? No If you lump it all together When well, you got a recipe for a get along scene. Oh what a beautiful dream. If it could only come true, you know, you know what you need is a great big melting pot Big enough to take the world and all it's got Keep it stirring for. Is all more a turnout of me colour people by the store.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 Een Groep die uh, heel veel hits gehad heeft. Wat ik u kan voorstellen dat u denkt van hé hey, wat is dat ook weer. Coffee, we yeah! Yeah! Yeah! andere grote hit van ze was de Banner Man. Pickin up, pickin up take... ja, dit heet Melting Pot. Oh, it's dan hebben we het natuurlijk over Bloemink. Madeline Bell was daar de zangeres van. En Roger Cook was de mannelijke zanger. Een geweldige Engelse band in de jaren 70, begin jaren 70. Dat is een van Emily Sunday. Read all about it! geeft er ineens de brui aan, zomaar. Ja. Moet je niet doen, Zo maar hè. Dat, dat, nee, ik denk ze in zin dat. Goed, het nummer heet Read All About It. Slechte kopie. Moeten we even veranderen, natuurlijk. Want dat kan niet. En D? wel een mooie plaat, trouwens. Het nummer heet Read All About It. Het staat hoog in de mega top 50. Om het uh, zomaar eens even te zeggen. Goed, we hebben wat verzoeknummers binnengekregen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk, dat we verzoeknummers binnenkrijgen. Ja, ja dat vind je het leuk. Vind je het leuk? Ja, vind het leuk. Goed, nou. Uh, voor het bouwteam, want u weet natuurlijk jongens, er wordt in die studio, in die nieuwe studio, wordt kei, kei, kei, keihard gewerkt. Ja, die zijn ja wel, over die twee zijn weken, weken moeten we al, hè. Ja, dit is onze ene laatste maandag hier in deze oude bouwval. Ja. En dan uh, voor de rest, uh, dan gaan we, gaan we lekker... Uh, hè. Ik herinner u nog maar even aan onze afscheidsuitzending. Hé? Uh, oh, doe je nou, joh. Sorry. Uh, ik herinner u nog maar even aan onze afscheidsuitzending natuurlijk Die plaatsvindt op 29 mei Hier in, hier in de studio uh, De laatste uitzending Vanuit uh, de studio aan het Gasthuisplein En uh, dat, dat Ja dat wordt, dat wordt Emotioneel Ik heb, uh, ik heb al speciaal Een, een, een, een groot uh, gezinsverpakking uh, Zakdoeken laten, laten aanrukken Die uh, wordt uh, smorgens bezorgd ja. Vooral die traden die gaan vloeien natuurlijk hier. Maar goed mm -hmm. Speciaal voor het bouwteam hier komt hij, uh, Duf met Kodo tenminste. Dat hoop ik dan dat hij komt. Komt hij nou? Hallo, Kodo. Ik hoor niks. Nou, dan is maar een bepaald, want dat gaat zo niet natuurlijk. Dat kan allemaal. Niet. Pardon, hij deed het. Er is ook een verzoek van het bouwteam. Billy Joel.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 I'll no.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 Een van zijn grootste succesnummers. Een wat mij persoonlijk in de neus uitkomt. Omdat ik het al zo vaak gehoord heb. Zo vaak gehoord heb. Billetje wel. Uh, en ook zelfs zo vaak gezongen heb. Dat is nog werker. Ik komt daar nou weer binnen? Oeh, het rode gevaar is binnen. Dames en heren, kijk we uit. Het rode gevaar komt binnen. Voorzien van de Heilige Geest. Hij is binnen. Albert Jan Vos. Goedemiddag, de gezellige. Ja, oké. Okay. Goed. Volgende nummer is Ook op verzoek voor het bouwteam. Nu gaat hij wel goed. Let u maar op. Net uh, deed hij niet. Maar nou doet hij het wel hoor. Het nummer heet Kodo en de band heet Duff. Hoop ik. Seit 2000 jaren leeft die erde ohne Liebe. Es regiert de Herr des Hasses. Vergresselijk so hässlich. Ik ben der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ik kann's niet lassen. Ik ben der Hass. Met Kodol. Ik zei het wel, we gaan vandaag onder andere live uh, verbinding zoeken met het circuit van Zandvoort. Waar op dit moment de Pinkster Races aan de gang zijn. Volgens mij is het nu een beetje rustig. Want als ik naar het beeld op de televisie kijk, zie ik alleen maar duinen en geen auto's. We hebben Willem aan de telefoon, die zit op het circuit. Willem, hoe is het daar? Ja, goeiedag. Ja, je hebt inderdaad gelijk. Het is nu een beetje rustig. Het is pauze, dus vandaar dat we weinig ook op beeld te zien is. Ja. Maar, maar we hebben vanmorgen al het een en ander gezien natuurlijk. Ja. Om negen uur is het al begonnen en dat is begonnen met de Clio race. Dit is Renault Clio Cup, een cup ja, die al jaren bestaat. Het is wel zo dat we, ja, mede door de crisis natuurlijk het aantal starters een stuk minder geworden is. Want uh, vanmorgen vertrokken we in het minimaal aantal wat we ooit gehad hebben in de trio Cup. Met maar tien uh, Clio'tjes. Uh, is dat is veel veilig, hè? Nee, dat is inderdaad niet veel. Nou, is het niet zo dat uh, het aantal uh, bepaalt of het leuk is uh, natuurlijk. Want ook met tien auto's uh, kun je leuke gevechten hebben op de baan. En nou. die hebben we ook wel uh, gehad vanmorgen. Het mooie was... Uh, dat de oudste man in het veld, en uh, ja, maar liefst uh, 62 jaar inmiddels, uh, Michel Bleekemolen. Die wist uh, zaterdag toch uh, de snelste tijd neer te zetten. Hè? Die mocht uh, van uh, Pol vertrekken uh, vanmorgen. Maar zei van tevoren al: ja, het belangrijkste voor mij is uh, de concentratie behouden. En hopen dat ik al die jonkies uh, achter me kan houden. Ja. Nou, dat, dat is hem niet gelukt, want hij kreeg een tik van een uh, medestrijder in het vijfpak. Floor daarvoor uh, wordt plaatsen. En de uiteindelijke winnaar in die uh, Clio Cup was uh, Marcel Dekker. Met op tweede plaats uh, Sebastian Bleekemal, uh, de zoon uh, van Michel. Ja. Derde was het mogelijk in de groot en uh, ja, Michel Bleuken, al, uh, die eindigde uiteindelijk op een uh, vijfde plaats. Nou, vind ik voor een 62-jarige moemiebroer, hoor. Nee, en vanmiddag ja, we hebben, we hebben ze nog een keer een race. En uh, ja, dan uh, hij mag hij wederom van de uh, eerste plaats vertrekken. Okay. Misschien gaat dat beter. Misschien ja. dat de concentratie iets weg is. Want uh, zijn zoon Jeroen, die is actief op de in de 24-uur race. Ligt daar met zijn teamgenoten aan de leiding. Dat oh. zal hem ook bezighouden. Ja. Maar wat hem ook bezighoudt is dat Jeroen inmiddels. Uh, ...op weg naar, uh, naar Nederland terug is, want die staat op het punt om uh, vader te worden uh, van een tweeling. <laughs> dus dat speelt ook uh, vast wel mee het hoofd van uh, de 62-jarige Michel Blechermol. Nou, dat ja. zal zijn Ach. concentratie zeker niet te goede komen nu. Nee. Nou, dat soort mensen kunnen over het algemeen wel een knop omzetten hoor. Ja, en het is iemand die uh, <lacht> natuurlijk al uh, een jaar of... ...ruim veertig jaar langer al uh, actief is uh, op de SUV's. Dus, ja, die nou, weet het echt wel hoe een auto in elkaar zit. Ja, en die heeft uh, nou, duizenden rondjes uh, zandvoort al uh, achter zich kiezen, dus ja. uh, dat zal vast wel lukken. Oké. Okay. En verder nog sensationele dingen? Uh, nou, het achterheil op dit moment is natuurlijk uh, de pauze. Maar we hebben meerdere reisers gehad, onder andere ook in de Formido uh, Swift Cup. Een cup, uh, ja, een opstapklas uh, wordt dat genoemd, uh, met uh, voornamelijk jongelingen uh, die daar... Uh, voor start gaan. Die race werd gewonnen door uh, David Zuilberg uh, met op de tweede plaats uh, Stefan Beelen en derde uh, was daarin nee, Jeffrey Zama. Dus ook oh. hebben we vanmorgen nog uh, twee uh, debuutklasses gehad, zo mag ik ze wel noemen. Er zijn twee klassen uh, uh, Nieuw Leven ingeblazen. Dat is onder andere de Formule Renault 1.6. Die heeft een race gereden vanmorgen. En de Porsche Carrera Benelux Cup, die ook al één uh, race uh, gereden hebben. Okay. Ik denk dat ik uh, daar... Uh, in een later stadium even op terug gaat komen. Oké. Okay. Nou, we gaan je om kwart over een weer bellen en dan gaan we kijken of er dan nog weer nieuwe, mooie ontwikkelingen zijn op het circuit. Ja. Voorlopig ja. tot zover even bedankt. Kwart over een horen we je weer. Oké, okay, tot zover. Okay, Hartstikke bedankt. hoi. Hoi, hoi. Doeg. Doeg. Ja? Later de datum, Lekker liedje wel. Gezellig gewoon, hè? Toch? Ja. Laat ik ga je nog even herinneren aan onze afscheidsuitzending 29 mei, dames en heren. Want dan gaan we hier weg uit de studio aan het Gasthuisplein. En we gaan op 29 mei tussen 12 en 5 Gaan we een fantastische live uh, afscheidsuitzending uh, realiseren hier vanaf uh, onze oude studio. Want dat zal dan het laatste zijn wat u vanaf het Gasthuisplein gaat horen. Want we gaan hier dus weg. We gaan naar de, de Tolweg. En daar wordt op dit moment keihard gewerkt door een aantal mensen om het uh, ze snel klaar te krijgen. Ze hebben nog anderhalve week. En dan moet het er pis, pik en span uitzien. En uh, nou ja, dat is natuurlijk wel leuk. Dus... Uh, u bent uitgenodigd, u mag er gewoon ook bij zijn. Niet met 100 man tegelijk, want dan is de studio zo vol. Maar u mag er gewoon ook gezellig bij zijn en zo. Dus vanaf 12 uur, 29 mei, de laatste uitzending die we gaan doen vanaf het Gasthuisplein. Dan is het een dag of twee stil hier op CFM. Maar vanaf 1 juni zijn we er weer.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 De gemeente reikte de helpende hand van met een goede nieuwe lokaat. Aan de tolweg 10 staat ons nieuwe Pand, Meer ruimte lager de huur.